Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Westen komt met extra steun voor Oekraïne. Vandaag kwamen de leiders van de G7-landen samen om te praten over de situatie in het land. Ze noemden de raketaanvallen op Oekraïnse burgers oorlogsmisdaden. De afgelopen dagen wordt de ene na de andere raket afgevuurd, zegt verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Gisteren waren er zeker 80, vandaag waren er 28, waarvan er 20 zijn neergehaald. Ook nog 13 van die Iraanse drones, die zijn er ook nog neergeschoten. Maar goed, de raketten die er wel doorkwamen, die richtten dus toch nog voldoende ellende aan. Met name ook in Lviv, daar werden elektriciteitsinstallaties werden getroffen... waardoor de stad een groot deel van de dag zonder stromen heeft gezeten bijvoorbeeld. NAVO-baas Stoltenberg zegt dat er extra wapens richting Oekraïne gaan... ook komen er nieuwe economische sancties tegen Rusland. We zijn nog niet van corona af. Volgens het RIVM is het aantal mensen dat met het virus is opgenomen in het ziekenhuis weer flink gestegen. Vooral ouderen en andere kwetsbaren lopen risico. Die krijgen het advies afstand te houden, een mondkapje te dragen en de herhaalprik te halen. Nog iets minder dan een half jaar. En dan krijgt koning Charles de Rijkskepter en appel in zijn handen en de keizerlijke staatskroon op zijn hoofd. Sinds het overlijden van Queen Elizabeth is Charles natuurlijk al officieel de koning. Maar op 6 mei volgend jaar wordt het dan nog even symbolisch gevierd met de officiële kroning. Een groep studenten is vanmiddag op de koffie geweest in de Eerste Kamer. Ze zijn niet blij dat de rente op de studieschuld volgend jaar omhoog gaat. Zes jaar lang stond hij op 0%, maar dat lijkt voorbij. Eerste Kamerleden snappen dat studenten balen, zegt de voorzitter van de studentenbakvakbond. Ze gaven aan dat ze herkenden dat studenten heel veel last kunnen hebben van het leenstelsel en de hoge schulden die ze hebben moeten ophouden. En gaan met elkaar in gesprek om te kijken wat zij kunnen doen om hun rol te pakken om de rente op 0% te houden. Hoe ze dat precies willen doen is niet gezegd. Eerste Kamerleden kregen vanmiddag ook een petitie. En die is door meer dan 100.000 studenten ondertekend. Het weer nog blijft droog. Vannacht koelt het flink af tot net iets boven nul. Morgen begint fris en mistig. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In Noord-Holland loopt het nog vast op de A9. naar nou, ook maar tussen Aalsmeer en Knopend Raasdorp staat 7 kilometer. De rechterrijstok is daar namelijk dicht door een ongeluk. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Je hebt 10 minuten vertraging op de ringweg van Amsterdam. De A10 Zuid richting de A10 West tussen Watergaasmeer en Buitenveldigd staat 4 kilometer. De linkerrijstok is dicht en ook dat komt door een ongeluk.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 was done you were all the sweet things rolled into one you're like a plaintiff melody that never lets me be i'm content the angels must have sent you and they meant you just for me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 Dat was Laura Fiji Live at Ronnie Scott's. Ik ga door met het Francesca Tandoor-trio. Francesca die de laatste keer vlak voor dat corona uitbrak... nog in de krocht was op 15 september 2019... wordt op haar cd voor Elvira... begeleid door Frans van der Geest op Bas en Frits Landersbergen op drums.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 Dean Parks' guitar, David Pilch op bass, and Jay Bellarose op drums. Madeleine Peru, don't wait too long. ¶¶ It's kind